We beginnen de les nummer twee van Pri etz Chaim, pagina één, de reikel zestien. Mi etz Chaim besorashrei hamin Hagim. שאешь חילוקים, בן אשכנזים, או בן סفارדים, קתולונים, ביטалиים, בואו זה מה? באהם, זה יفهمו. שאешь באהם ינגהים, קדמונים. Selahem Basidorei Atfila. Filo Bama Shinogeya Lepjutiim U Pismonim Acharonim Rak Achtin Beshorashei Atfilote Kefi 1. En nu goed, goed, goed, kijk wat hij ons nu vertelt. Het eerste woord in de regel 16. Mi'ets chaim. Uit het boek Ets chaim. B'shoroshaye aminagim ten aanzien van de wortels van de tradities. Er zijn verschillende tradities in, uh, die dus het uitverkoren volk gebruikt in het gebed. En, en Adar vertelt ons, ten aanzien van de tradities, Shadi so, Ashkelokim dat er, er zijn verschillen tussen Ashkenaziem, tussen de Europese, minhag, dus de Minhagim, de tradities in het, laten we zeggen niet tradities, kan we zeggen hier beter de varianten van, van de van het gebed, tussen de Ashkenazim dat zijn de Europese Joden, en tussen dus de Svaradim, en tussen de Oosterse Joden, Catalonium, tussen dus de uh, Joden uit de Catalonië, en Italiën en Italianen, Italiaanse Joden enzovoort. Dus alle onderlinge verschillen zijn er ook. We gaan het bij hem, enzovoort. 17. Ze bahem in Hagim Kadmonim, dat zij hebben een vroeger, vroegere varianten, hun vroegere varianten in de orde van het gebed. Maar niet in, let op, maar niet in datgene wat betrekking heeft op de uh, Piotim op Pismonim, op de gedichten, ja, geest, geestelijke gedichten die er zijn, ähm, die zijn opgesteld door de aha Charonim, door de La latere. aha Charonim zijn latere, zal ik zo vertellen. het filot, maar alleen het verschil, de verschillen zijn alleen in de wortels van de gebeden te via dien, naar, naar de wet, volgens de, de wetten. Ik moet eerst iets vertellen. Ik, mee, ik ben mij zeer degelijk van bewust, tot wie spreek ik? Want een Jood bijvoorbeeld, die een geleerd heeft, in de Talmoed-academie. Voor hem zou het technisch gezien veel makkelijker, gemakkelijker zijn om, vertrouwelijker zijn om met dat soort teksten om te gaan. Maar ze weten wel, aan de andere kant weten ze geen niets van kabbal. Dus dan kunnen ze ook niets begrijpen, wat ze, de woorden wel, maar anders niet. Maar zij zijn wel bekend met de traditie, met de Torah, met de met allerlei andere aspecten, en dan zou ik dan veel minder woorden nodig hebben met hen, ten aanzien van het stof zelf. Maar met jullie moet ik dan veel extras vertellen, en dat is goed ook, dat is ook goed. Dus er zijn eerste en de laatste. Wat betekent eerste en de laatste? Het betekent eerste betekent hier, en dit is heel andere betekenis dan wat Jezus spreekt. De eerste zijn de ware Torah geleerden, mm, die waren dus leefde uh, tot de Talmud ongeveer, tot en met de Talmud. Dus pakweg, um, tot de Laten we zeggen, 500, misschien 5, 600, uh, van voor de komst van Yeshua, voor deze um, jaartelling. En daarna, vanaf pakweg kunnen we zeggen, daarna kwamen de geoniem, de. Ik so zal het jullie besparen, de, de, de geschiedenis. Maar daarna kwamen dus de acharoniem, de lateren. We kunnen zeggen vanaf pakweg de 9e, 10e, vanaf de 10e eeuw, bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, die vanaf die zijn de acharoniem, de laatste. Nou, wordt niet gesproken überhaupt van wat het nieuw is. Want dan is het niet meer, niet meer uh, van toepassing. Want zij waren dichter bij de schepper. Uh, die van nieuw zijn, die, die, die tellen absoluut niets. Goed opletten. Ik bedoel, van hen van valt het niets te leren. Uh, maar dus de bestaan dus de eerste en de laatste. En wij moeten kijken wat hij ons... Wat de houding was van uh, Ari ten aanzien van die eerste en van die laatste. Laat staan die die lummels die nu leven, maar de eerste en de laatste. Dat is wat Ari um, Ari leefde in de 16e eeuw. Dus voor Ari waren die twee groepen de eerste. De eerste Torah geleerden en de laatste. De laatste die begonnen heeft, zoals ik jullie zei, de achtste, tiende, tiende eeuw. Die waren nog zeer bijzonder groot. Maar kijk nou wat Ari ons nu vertelt. En wij moeten doen als Ari dat doet. Want dat is de, uh, de uitverkoren ziel die de goddelijke boodschap, boodschap naar ons bracht. Wie is groter dan Ari? Van al die rabbijnen. Ja, dus wij moeten kijken wat Ari ons, wat uh, um, um, uh, Rabbi Chaim Vital ons vertelt over zijn leer. Hoe was, hoe was hij? Hoe ging hij om met die? Welke eh, Torah geleerden, hij wijzen, hij wel volgde, deed wat zij deden, en welke niet. Let op. Het is niet allemaal één pot nat. Goed opletten wat, wij, wat hij ons nu introductie geeft, geweldige introductie even tussendoor, van die Torah geleerden, van die eerste en van de laatste. Dat wij moeten goed kijken, Oppassen wat wij doen en met wie wij, van wie wij ontvangen, want door de ontvangen van de juiste, ont het juiste ontvangen, van de kosheren ontvangen, worden wij gered. En van het niet-kosheren ontvangen, zelfs goed bedoelde rabies van geweldige hoge niveau, als Ari dat niet doet, dan moeten wij ook afblijven. Let op. 18. Dus, wat zegt hij ons? Dat, nog een keer, dat de regel zeventje, dat in al deze, dat in hun, in hun varianten, uh, dat zijn, dat in hen, dus al die wat hij had voor ons mm, opgezond al die verschillende uh, typen uh, Joodse gemeenten die, die geen einde hebben in hun verschillen die kennen geen einde als het ware in hun verschillen naar varianten van het gebed die zij eh, op na hielden, dat uh, zij behouden de vroegere varianten, hun vroegere varianten in de orde van het gebed. Maar het slaat niet op de, die, die, die variatie slaat niet op datgene wat, heet, wat betrekking heeft op de gedichten van de laatsten. En dat goed opletten, het wordt laatst een agroniem. Maar alleen slaat, slaan die verschillen alleen op, de regel 18, op de wortels van de gebeden naar de Dien, naar, ten aanzien, uh, naar, naar de wet. En dan uh, in, in verschillende gemeentes of plaatsen, bevolkingsgroepen, uh, in de plaatsen waar ze in onder welke volkeren volk zei uh, leefden, was het verschillend. En nu goed kijken wat die zegt ons. Waar jouw mer morie ze chronale vracha. Yes, bet sharim barakia. Neged yud bet shvatim. We hol je oled nekentin filato. De rechtsaar echad. We hasharim, an iskarim, we shall hei seifer je heeskel. En we jou meren, hij zegt Rabbi Vital. En mijn Rabbi van de gezegende nagedachtenis, hij dus, had gezegd dat er zijn twaalf poorten. Uh, in de hemel, letterlijk in het uitspansel. En dat wel, poorten van, ik ga je direct dat zeggen, uh, want die poorten, wat betekent poorten in het uitspansel? Dat betekent de poorten, geestelijke poorten, waaruit het gebed, wat de mens zegt, uitkomt uh, naar de schepper. Tot de schepper maar dan via deze poorten, dat er zijn twaalf poorten in het uitspansel. En dat is tegenover, die staan tegenover twaalf schwatim, twaalf uh, stammen Israëls. We gooien gaat, en elke daarvan, bij elke daarvan stijgt negentien zijn gebed via één langs, via één Poort. Dus elke, elke, dus elke daarvan van die twaalf poorten, elke, elke, elke daarvan heeft zijn eigen uitgang. zijn eigen gat waaruit het opsteegt naar de schepper. Waaruit zijn gebed komt, uitkomt naar de hemel. We hebben sharim, en dat zijn de poorten die genoemd waren, werden in wat Jegeskel had geschreven, de profeet Ezekiel, in Shalhei Sefer Je Jegeskel, in de vlammen, kijk wat hij zegt ons, in de vlammen, in de vlammen van, van het boek van de Jegeskel. Maar de Jegeskel heeft het beschreven, die twaalf poorten. En daarom natuurlijk moet het, de uh, mens moet wel, uh, als een mens weet wat zijn, tot welke stam hij behoort, let op, dan weet hij ook welke variant moet hij kiezen van zijn gebed. Want elke stam heeft zijn eigen uh, poort waaruit het gebed uitkomt naar boven, naar de schepper. Goed kijk, 19. Wamar, Shivadai, Lohayu, Asharim, Twintah, Vidarke, Asharim, Shavin, Vekolehad, Mishonemi, Haviro, Lachen, Gamat Tvilot, Mishonot. Goed kijk wat je zegt. En hij zei, Ari, dat natuurlijk dat deporten, dat. Uh, dat de poorten en de wegen van de poorten, waren niet gelijk aan elkaar. Twintig. En elke poort was was anders dan, zijn, dan de ander. Zij verschilden, zij verschilden van elkaar. Zij verschillen van elkaar. Hij spreekt het in het... Hij in de tegenwoordige tijd. Elke poort verschilt van, elke, van, de, van de ander. La geen gamat filot me Daarom ook de gebeden zijn verschillend. 20 nadepunt. de punt. Het is een bijzonder belangrijk gegeven dat wij nu leren... Niet omdat de ene is dit en de andere is dat, dat uh, elke streek we zijn eigen gebed zou hebben, maar er zijn twaalf, twaalf oorspronkelijke uh, uh, poorten en de wegen van het uh, doorgaan van, de, van het gebed. Want die komen door die twaalf uh, stam, stammen stammen van Israël. Ja, twaalf stammen, twaalf sferot, eigenlijk twaalf verschillende um, wegen om naar de hemel te komen. Lachen, Kollechad, Veichad, Raui en twintig. Laazig kan men haakt filato, kijkt hahu, wein ola, ela alidei shar hahu. Kijk Lahendarum is echt ons. kan zich is geoorloofd om zich geroepen om te, zich te houden, vast te houden, naar de variant van zijn gebed 21. Die Miljodeur, want wie weet, of hij niet van die stam afkomstig is. Wij in en zijn gebed zal alleen opstegen, alleen door deze bepaalde poort. Kijk wat die zegt ons, dat, dat die varianten die bepalen dus, of de mens door zijn, door dat gebed wat hij uitspreekt, de woorden van het gebed wat hij uitspreekt, de variant, die desbetreffende variant die hij uitspreekt, of die uh, echt voor hem doorslaggevend zal zijn. Of die daardoor zijn, ge zijn, zijn gebed zal uitkomen in de hemel. Zie je dat hoe belangrijk het is om niet zomaar een, een uh, sidur te pakken, een, een, gebe een gebedboek te pakken en, en denken dat je dat, daardoor uh, kom je klaar. En dat, natuurlijk dat dat betreft, let op dat betreft natuurlijk de... Uh, traditionele mensen, dus die mensen die de religie naleven, die alleen, die anders niet weet hoe te komen tot Hashem, anders dan door dat gebedboek. Let op, wij hebben de Kabbalah. Door de Kabbalah openen wij ons hart zodanig op de manier dat zo, uh, zoals geen religieuze mens dat doet. Duidelijk, zij zijn dubbel verstopt, zoals ik jullie had gezegd, en van beneden en van boven, terwijl een kabbalist, let op, is van beide kanten open, en van beneden en van boven, want van beneden, daar straalt hem de schepper uh, uh, als oormakief, en van boven straalt hem de schepper als Oor Yasha. En op deze manier van beide kanten de mens moet open zichzelf stellen en niet zoals dat volk dat zich eh, afgeschermd had van Hashem en hij heeft zich dubbel verstopt. En van boven en van beneden. Van boven, ook, al, ook op de schaal van de mensheid, hadden zich verstopt van. Uh, boven van Yeshua en van onderen van de volkeren der wereld. Wij zijn rijn en zij zijn vies, maar verbinden zichzelf ook met Yeshua, dat wilden zij ook niet. Daarom voor hen is het absoluut belangrijk om te weten van welke stam zij afstammen om die route te volgen, wat zijn stam had uh, in die twaalf om die twaalf, om één van die twaalf poorten eh, langs die deze betreffende zijn eigen poort die behoort tot zijn stam, om zijn ge, gebed eruit te laten komen. En, en ook dan komt het alleen maar gedeeltelijk uit, want zonder de verbondenheid met Yeshua Helpt het voor absoluut niet. te meer, mijn vrienden, omdat uh, nu niemand, absoluut geen niemand van het Joodse volk weet van welke stam hij afstamt. Het is, is van boven is het zo so geregeld dat dit allemaal vanaf de, vanaf Yeshua, vanaf het uh, de komst van Yeshua en de daaropvolgende vernietiging van de Tweede Tempel is het geen, geen, nergens zijn er uh, de overzichten van wie van welke stam komt overgebleven. Want allemaal werden ze vermengd, ze werden verjaagd uit het Israël, Israël. En niemand heeft het overgehouden. Interessant is het hoe dat van boven geregeld was. Want kijk, wij zouden kunnen ons voorstellen dat als iemand was bij een stam Jehuda, bijvoorbeeld, dan behoorde bij tot een stam Jehuda, dan zou hij zelfs wanneer hij uh, verbannen zou zijn naar, naar, naar Byzantium of waar dan ook, naar, naar Persie, dat zijn nakomeringen zouden dat eigenlijk. vast moeten zich klemklampen aan hun afkomst, dat zij komen af van de, van Jehoede, ja, of van Benjamin, Benjamin, maar niemand weet het, en de overlevering, dat iemand, bijvoorbeeld Kohen is, dat is geen stam, ja, dat is wel behoort tot de stam van Leviten, maar, dat wil niet zeggen, dat het, dat het, wie, wie, wie dat het, maar niemand weet het wel, zeker, en er ze zijn natuurlijk, Vele, vele valse, valse kohanim, valse, ko, valse priesters, afkomsten, af, afkommelingen van die dieven beweren dat zij, dat zij uh, kohanim zijn, dat zij tot de stam van priesters behoorden, van de stam van Aaron. Vele hadden dat bedacht, mooi bedacht, omdat zij daarmee eer zouden streken, duidelijk. De andere dan de overleven, dat hadden zij, dat ontvangen van hun ouders, en die hadden weer van hun ouders ontvangen, maar niemand weet het. Want en dit kan niet anders, want als die Kohanim, als die priesters zouden uh, weten, wie dat zij hun afkomst zouden um, natraceren, dan zou dat ook de andere... Uh, stammen zouden dat ook kunnen doen, maar niemand kan dat. En daarom, let op, goed opletten wat wij doen, daarom is het ook, uh, nu, niemand weet eigenlijk van het volk Israël, welke poort is van hem, is naar zijn Woord. Want niemand weet, de kaarten zijn geschud. En daarom komen ze, dat is Hashem, heeft dat zo geregeld, mijn vrienden. Opdat niemand zou weten met zekerheid, Of hij de juiste poort, of zijn gebed, via het, de juiste poort, naar de schepper uitkomt. Omdat, waarom is het zo? Denk even snel na. Natuurlijk, dat komt omdat Hashem in plaats van het volgen van die eh, twaalf separate, aparte poorten, die waren, die waren allemaal nodig, die twaalf poorten, eh, naar de wet, naar het eh, verbond, in het verbond naar vlees hadden ze allemaal gefunctioneerd en natuurlijk niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Ook nu zijn er die twaalf poorten altijd werkzaam, in elke mens. En in het algemeen, in het over het volk Israël. Maar Hashem wilde dat men boven het verstand zou komen, want die twaalf poorten waren, waren allemaal nog binnen het verstand. En zonder de zonder komst tot de kliketter. Maar Hashem wilde dan bij de komst van, de, van Yeshua en bij de vernietiging, door de vernietiging, van de, de vernietiging van de tempel, Hashem wilde dat schudden, schudden al deze, de, de kaarten schudden door elkaar, zodat niemand wist meer van welke poort hij zou zijn, om te helpen daar mens op deze manier ook de mens uh, bewust van te maken, want dat, dat het niet meer nodig zou, zou zijn, om uh, te volgen zijn eigen pad, op de manier van, uh, zoals het vroeger was, maar nu, dat Hashem daarmee aangaf, dat het nu de tijd is aangebroken om zich te verbinden via één enkele poort. De poort van Yeshua, dat is mijn poort, zegt Hashem, via Yeshua kom je tot mij binnen, en niet zo, zoals voorheen. Maar, dan zou je zeggen, ah, als het zo is, waarom moeten we dat leren? Waarom moeten we nu leren over al die, wat we nu hier leren? Over die twaalf poorten, en over uh, de wijze waar, waarop dat Ari ons nu vertelt over de, we de weg, de manier waarop Ari, welke weg, welke poort Ari kiest. Natuurlijk dat het absoluut noodzakelijk zijn, want niets verdwijnt in het geestelijke. Wij moeten ons opbouwen van steentje boven steentje. We kunnen niet direct boven het dak gaan opbouwen, zonder dat wij het fundament hebben goed, degelijk, sterk hebben opgebouwd. En daarom is het allemaal nodig, om, zijn er, er zijn zoveel gigantische vele krachten en uh, uithoeken eigenlijk in ons innerlijk. En daarmee bouwen wij op form formatie, naar formatie, steen voor steen, juist met dit uh, goddelijk boek, wat wij nu aanraken. Uh, 21 na de punt... Ach, 22 ma, je meforashin me betalmud, ze shawele cholashvatim, let op. Maar wat betreft de dinin de wetten, die uh, expliciet vermeld zijn, uitgelegd zijn in de talmud, let op, in de talmud, dat is gelijk. Dat is gelijk voor alle, let op, dat is gelijk voor alle stammen Israëls. Zie dat. Dus de Talmud die verbindt alle wetten. De, wat wetten betreft, de wetten betreft, en wij weten het. Waarom is het zo? De wetten. Dat zijn komen van, de, van Moshe ja, de daad. Dus in de daad, daad, dus in de sfera daad, wordt alles verbonden. alles verrot van onderen worden verbonden in de Sferadat. daad. En daarom ook de Talmud, die eigenlijk komt tot de daad en vertelt ons of werkt uit deze... Uh, Tweeledigheid, want inderdaad hebben wij ook uh, rechts en links, ja, gesedim en gorod. Goed en kwaad, kosher, niet kosher, geoorloofd, niet geoorloofd. Dat is de daad. Maar uh, wat betreft het gebed, zegt hij, nee, daar zijn er twaalf verschillende uitgangen, want gebed is iets anders dan alleen maar uh, die, da, da, dan de wetten, alleen de wetten uh, die, uh, die uitgelegd worden, dat is het anders. De wetten kan je dan wel bundelen, um, al, uh, generaliseren, uh, principe, algemene principes daar, daaruit halen in, want het allemaal komt tot de, uh, de wetten op de wetten van Moshe, maar, het, maar let op, maar gebed is, is iets anders, gebed, een gebed uh, is, on, is uh, onderhevig aan het hart, is, komt uit het hart. En uh, terwijl de wetten zijn meer het werk van het hoofd, uh, van mocha. Maar het hart, we hebben weten dat het twee soorten werk is. Het werk van mogen van het hoofd, en het werk van uh, liba, van het hart. En dus, in ons geestelijk werk, we hebben twee, twee componenten van ons werk. Het werk in het hoofd, en dat is ook hier in dit geval, is dat leren en toepassen van de genium, van de wetten, zoals die uitgelegd zijn in de Talmud, en iedereen, zij zijn gelijk aan iedereen, aan alle twaalf stammen, betekent ook aan elke mens. En maar aan de andere kant is het het werk van Liba, van het hart. En dat is individueel en gaat langs eh, twaalf poorten. Dus het gebed, het werk, betekent, werk van het hart betekent opdoen, op reinigen je hart en opbouwen. Reinigen door het doen opstegen van man. En dat kan via twaalf poorten. Dat kon en kan via twaalf poorten. Zie je dat? Daarom zie je dat, wat twaalf poorten. Waar, waar denk je nog eraan? Aan welke twaalf poorten? Twaalf poorten, dat zijn de twaalf poorten van... De stammen van Israël, dat is in het eerste verbond, het verbond naar vlees, ook dat blijft leven, dat niets verdwijnt in het geestelijk. En vervolgens door twaalf uh, uh, schlichim, door twaalf, um, zoals wij ze noemen, um, apostelen van uh, van Yeshua, van het tweede verbond. Dat zijn die twaalf, twaalf, poorten, waar langs ons gebed naar boven komt, naar Hashem. En het laatste in, let op, in het werk van het hart, dat is alles verbindend in het werk van het hart, dat is Yeshua. En daar zijn wij in Yeshua is het zijn er geen verschillen meer naar de poorten die daar, daaronder zijn. En die in Yeshua zijn alle allen zijn naar het, naar het werk van het hart zijn allemaal gelijk aan elkaar.